12 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. Het Turkse leger meldt dat Koerdische strijders in het zuidoosten van het land een legerhelikopter hebben beschoten. Eén militair zou om het leven zijn gekomen. Zeven militairen zouden gewond zijn geraakt. Volgens het leger openden de Koerden het vuur toen de helikopter opsteeg. Verder kwamen bij een explosie in het zuidoosten van het land vier politiemensen om het leven, melden de autoriteiten. De spanning in Turkije loopt steeds verder op. In Istanbul werd vannacht een politiebureau opgeblazen. Ook werd er geschoten op het Amerikaanse consulaat. Wie erachter zitten is onbekend. In Groningen zijn veertig woningen ontruimd... omdat er een gevaarlijke concentratie gas in een van de woningen is gemeten. In dat huis was nog iemand, die is door ambulancepersoneel opgevangen. Het is nog niet bekend hoe het met deze persoon gaat. Ook is het nog onduidelijk wat de oorzaak van het gaslek is. De politie gaat de woning ventileren. De bewoners van de overgewoningen worden buiten opgevangen. Duitse atleten vinden dat de Internationale Atletiekfederatie hun sport kapot maakt. In een videoboodschap op YouTube zeggen ze dat de bond niet meer kunnen vertrouwen. Vorige week meldde de televisiezender ARD dat veel topatleten... de afgelopen jaren verdachte bloedwaardes hadden. Dat zou blijken uit de resultaten van bloedtests... die bij die federatie liggen opgeslagen. De vraag is nu of de sportbond de verdachte waarde bewust in de doofpot heeft gestopt... De Duitse atleten eisen in hun videoboodschap... eerlijkheid, integriteit en transparantie van de bond. ICT-bedrijf Imtech krijgt van zijn financiers... geen extra lening van 75 miljoen euro. Imtech had om meer geld gevraagd... omdat het langer duurt dan verwacht... voordat het bedrijf weer gezond is. Imtech uit Gouda kwam in de problemen... door schandalen in Duitsland en Polen. Donderdag vroeg de Duitse afdeling van Imtech faillissement aan. Het weer in het oosten bewolkt en wat regen. In het westen droog en wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog en periode met zon. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord. Drie kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs! De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Candvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Het is even een nieuwtje weer voor je, Ja, dat is helemaal een ja. wel, uh, vreemd, joh. Goedemorgen, Ruud. Nou, nee, het is een goed goede middag, luisteraars. Ja, maar jij slaapt nog half. Oh ja, dat is waar. Ja, jij sliept nog half. Dus jij krijgt goeiemorgen en al onze luisteraars... goeiemiddag en vooral smakelijk eten. Ik heb mijn koffie niet eens op. Nou, die zal wel koud zijn onderhand. Die heb ik je een uur geleden al gegeven, Ruud. Wel, nee, schat. Ja, echt waar? Is echt... 55 minuten om precies te zijn. Dat is echt wel koud, hoor. Kan helemaal niet, maar toen waren we nog niet eens in de studio. Jawel. Uh, nou, oké, hij doet het Wat Gaan we allemaal doen? Oh ja, nou ja, het is maandag vandaag. Het is vandaag 10 augustus. En... Uh, ja, maar ik heb geraad deze week met, uh, met Charol. En uh, Charol gaat uh, de eind van de week doen woensdag, donderdag, vrijdag. En ik ben er vandaag, want ik heb het te druk. Wij hebben het veel te druk, het eind van de week. Ja, en, het is voordeel, als je een team hebt, hè, dan kan je gewoon ja, elkaar nee, invallen. Ja, ja, dat is handig. Maar volgende week is alles weer normaal, hoor. Dan Deze week is het even anders. Dus ik vandaag op maandag, morgen ben ik er ook. En woensdag, donderdag en vrijdag doet je Nou, helemaal goed. Al dat het maandag is, vandaag. Wat dan? Oh, Mijn laptop wel ook al niet. Jeetje, ik moet ook nog wakker worden. Oh, wel nee, is nu Ik zou het herstellen. Ik weet niet wat, maar... Oh, uh oh. Misschien... Uh, het weekend. Zo, misschien staat het straks weer op Windows 7. Dat kan ook. Och, jemelijk. Dat zou ik niet eens erg vinden. Nee, je maar, dat nou? Maar, um, oké. Okay, ja. uh, wat gaan we doen? Oh, ja, we gaan nou, even lekker uh, muziek luisteren, denk ik. Oh. Straks om half twee in het regionale nieuws. Ja. Om half twee weer een keer. Oh. Misschien met een uh, eventuele update. Ja, ja. Uh, als het uh, goed is, hebben we om kwart over 1 uh, Joop van Ess aan de telefoon. Die oh. gaat ons uitgebreid vertellen over hoe het weekend in Zandvoort geweest is. Oh. Nou, en voor de rest zien we wel wat er voorbij komt. Uh, ja, ja. Hè? Misschien we krijgen we nog leuke gasten de studio ja. binnen. Ja, Die maar. iets komen vertellen. Zou ja. wel eens gezellig zijn. Ja. Hè? Koffie ja. staat klaar, hoor, mensen. Kom maar gezellig langs. Ja, mag best. Ja, tuurlijk. Ja, Helemaal niet, in tegendeel. Nee. Nou, zullen we dan met muziekje gaan doen? Leuk, wat heb je meegebracht? Nou, ik weet niet hoe het heet. Uh, take Your Time heet het. <laughs> doen we. <laughs> ja, neem je tijd. Sam Hunt. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by.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 you're still here and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross.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 Take your time. Nou, soms moet je eens even rustig de tijd nemen. Hè? Nou, dat moet je soms doen. En dat vindt meneer Sam Hunt ook? Nou, dan ja, doen we dat maar. Neem me gewoon rustig de tijd. Maar ja, soms als je te veel tijd neemt, dan kom je weer in problemen. Ja, dat, dat kan ook natuurlijk. Dan kom je weer in trouble. Ja, trouble. Nou, dat moet je dan ook weer niet hebben natuurlijk. Maar goed, ook daarover uh, hebben we het dan weer met uh, Keith Richards. Toen weet het, in september komt zijn nieuwe album uit. Uh, Cross-Eyed Heart heet dat. Dacht dat het 8 september was, dus een maandje geduld nog. En dit heet Trouble. Keith Richards. Ah. Just because you find yourself off the streets again. was dat. En uh, dat heet The Trouble van zijn nieuwe uh, cd, uh, nieuwe album. Die komt over ongeveer een maand uit. Zoiets heb ik gehoord. 3 in 1 tijd. Jawel. Ik weet niet of Charlotte dat ook doet, want dat doet op maandag. Maar ik doe het wel. Ja. Gewoon 3 in 1. Dat is een hele mooie vandaag. 1. Ja, dat zei ik. Dat is een hele mooie vandaag. van welch en Ferrer. Ah. Oh. Bit more. Watch her ride the morning tide easy as she sways, as the sunlight plays upon the water. Faithful is the name she bears Faithful has she been Once an ocean queen But still a lady And as I watch the white Of the sails in the sun Catch the breeze I sigh All oh, too soon she'll be gone Beyond the horizon 1. Once I beg of you And then I'm on my way Oh my lady Welsh en Ferrar, moet je geloof ik zeggen. Uh, Bruce Welsh en uh, Hank B. Marvin, twee leden van de gitaargroep The Shadows. Die wilden begin de jaren zeventig wel eens wat anders. Want uh, die Shadows muziek, dat, vonden ze, dat hadden ze toen wel een tijdje gehad. En um, de heren wilden gewoon ook, uh, ik zei de heren wilden toen ook gaan, gaan zingen. En uh, Hank B. Marvin die uh, praatte daar met, met, met, uh, Bru met, uh, met Bruce Welch over. Hij wilde een band van vijf man. En Bruce die zag dat helemaal niet zitten. Die wilde dat helemaal niet. Die zei nou, wat we het maar als duo doen. Veel makkelijker. Die koppen erbij en zo. Nou. Maar uh, Hank B. Marvin die wilde er toch wel graag een derde stem bij hebben. En uiteindelijk viel de keus toen op de Australische zanger zanger-gitarist John Farrar. Die ontmoet hadden tijdens een optreden in uh, 1968 in Australië. En daar hadden ze zijn talent gezien. En uh, nou ja, ze vonden hem dus de juiste uh, de aanvulling... Uh, voor, uh, voor uh, hun tweetjes, als trio dus. Nou, waarvan uh, acten Ze hadden twee, in ieder geval twee hele grote hits. Dat was uh, Faithful, het nummer wat u als eerste hoorde. En uh, Lady of the Morning... Een nummer waarvan ik toch echt denk dat ze heel goed naar George Harrison geluisterd hebben. Uh, en dat is ook zo. Maar goed, maakt ook niet uit. Uh, en het middelste nummer van deze 3 1 dat heette Marmaduke. Nou, dat waren ze dus. Marvin, Welsh en verder. Ik ga nog een plaatje draaien. En dan gaat, het, gaat u het uh, liefelijke stemgeluid van, uh, <laughs> van Dolly weer horen. In het, uh, in het nieuws. Dus het ah, was je muur? Nog één keer gewoon. En dan Dolly. Dat is direct. Move on. Ja, en dat was dat de uh, direct, uh, de nummer, dat heet uh, Move On, of zoiets. Ja, nou, beweeg dan, vind ik ook goed. FM voor Zandvoort en de regio. Ja, nou Dolly, je mag. Dank, dankjewel. Hier is het regio-nieuws. Ja, zeker, ja. het regionale nieuws van 10 augustus 2015... en natuurlijk van het afgelopen weekend... Het lichaam dat zaterdag is aangespoeld bij Zandvoort. is van de vrouw die woensdagmiddag tijdens het zwemmen in de problemen kwam en in zee verdween. Dat meldde een woordvoerder van de politie zaterdag. Het lichaam werd toen rond 9 uur ochtends door een hardloopster ter hoogte van reddingspost Zuid gevonden. De politie is toen een onderzoek gestart waaruit bleek dat het om de 20-jarige verdwenen vrouw ging. De vrouw komt uit Zambia en was met een Duits gastgezin waar zij in verband met een uitwisselingsproject verbleef een dagje naar het strand van Zandvoort. Een storm van protest is dit weekend opgestoken tegen het vermeende wegsturen van ALS-patiënt Pieter Steins van het terras van Parnassia aan zee. De familie Steins heeft de excuses van eigenaar Hans Sleeve inmiddels geaccepteerd... De storm stak vrijdag op na een bericht op Twitter van Haarlemmer John Wright... een van de bedenkers van de strip Fokke en Sukke... die over het voorval afgelopen maandag... met schrijver en Haarlemmer Steins op het terras van Parnassia. Dat noopte eigenaar Hans Sleven tot het plaatsen van een reactie... op de Facebookpagina van Parnassia. Die reactie werkte echter averechts. Bijna duizend mensen lieten woedende berichten achter op deze pagina... Volgens Leeuwen had hij geïnformeerd moeten worden over de situatie van Steins... die door zijn vrouw even alleen was achtergelaten op het terras. Leeuwen spreekt over een miscommunicatie en stelt dat Steins en zijn vrouw Klaartje absoluut niet zijn weggestuurd. Die uitleg werd hem niet in dank afgenomen. Er werd opgeroepen tot een boycott van het strandpaviljoen en Haarlemmer Max Sipkes riep op om zondagmiddag een stilzwijgend protest te houden op het terras van Parnassia... waarbij niemand ook maar iets bestellen zou. Nou, Slewe bood vervolgens op Facebook zijn welgemeende excuses aan... voor het totaal mislukken van het bezoek van de familie Steins. Hij nodigt de familie uit om spoedig langs te komen op het terras. En hij laat weten, de omzet van zondag, de dag, als, de dag waarop het meeste omzet maken... in zijn geheel te doneren aan de ALS-stichting. En ook die geste wordt door veel mensen gezien als mosterd na de maaltijd. En op Facebook verschijnen echter ook oproepen dat Panassia nu wel genoeg gestraft is... en dat het verbale geweld moet stoppen. Volgens Rob Sleven is zijn broer en zijn gezin ook diverse keren met de dood bedreigd. En volgens Klaartje Steins doet deze ophef niemand goed. Haar man en zij zijn door de politie geïnformeerd over de doodsbedreigingen... En zij wensen dit niemand toe en vindt dat de massahysterie... die via de social media is ontstaan, afgelopen moet zijn. Zij accepteren de excuses van Hans Leeuwen... en overwegen om over enige tijd met hem in gesprek te gaan. Overigens is het bedrag naar de, dat naar de ALS-stichting zal gaan... namens Leeuwen 16.666 euro. Bij een alcoholcontrole vrijdagavond tussen 8 uur en kwart voor 2 op de Zeeweg in Overveen werd bij in totaal 681 bestuurders een blaastest afgenomen. Zeven bestuurders hadden meer gedronken dan is toegestaan... en twee van die zeven drankrijders waren beginnend bestuurders... en hadden de voor hen geldende alcohollimiet van 0,2 promil overschreden. Ook werd tijdens de controle een bestuurder betrapt... die met een ongeldig verklaard rijbewijs reed. En een bestuurder die zijn rijbewijs had moeten inleveren... maar dit niet gedaan had, liep tegen de lamp... Enkele automobilisten die met ondeugdelijke verlichting reden... kwamen er deze keer met een waarschuwing vanaf. Tegen de overige overtreders is procesverbaal opgemaakt... en de drankrijders kregen daarnaast een rijverbod van één of enkele uren. De feestweek in Zandpoort is geweest. En toen deze was afgelopen werd het erg onstuimig... ter hoogte van het tankstation aan de Broekbergenlaan... De politie werd geconfronteerd met een jong meisje dat GHB had geslikt. Een ambulance had even tijd nodig om ter plaatse te komen... en dit was voor een aantal mensen reden om zich tegen de politie te keren. Rond de politiepost verzamelde zich vervolgens een grote groep mensen... die zich bemoeiden met de medische behandeling en daardoor EHBO... en de hulpverlening ernstig hinderden. Ongeveer gelijktijdig meldde zich daar een meneer... die vertelde dat zijn vrouw mishandeld was... Hij wist een verdachte aan te wijzen in de groep en niet veel later hield de agenten ter plaatse een man aan. De man verzette zich echter hevig tegen zijn aanhouding waarop de omstanders zich ook hiermee gingen bemoeien. De menigte die inmiddels uitgegroeid was tot zo'n 300 man reageerde niet op aanwijzingen van de politie om weg te gaan en de politie haar werk te laten doen. De grote groep mensen nam in plaats daarvan een recalcitrante en bedreigende houding aan naar de politie... en belemmerde hen opzettelijk in hun werk waarbij minimaal drie agenten zich bedreigd voelden. Er werd met staat straatklinkers en flessen naar de politie gegooid. Hierbij is een politieman gewond geraakt. Een speciale politieeenheid en de inzet van drie politiehonden die veel in actie zijn geweest en gemeten hebben. Oh, gaat het Ruud? Ruud is aan het verbouwen onderhand. Ja. En hierbij, nou, even kijken, waar was ik gebleven? Die zorgde ervoor dat de rust gelukkig weer terugkeerde. Agenten hebben in totaal zeven aanhoudingen verricht. Het gaat om zes mannen en een minderjarig meisje van 17. Eén politieagent is lichtgewond geraakt... en een meisje van veertien is naar een ziekenhuis vervoerd... Van de zeven aangehouden verdachten zitten er op dit moment nog zes vast. Zij werden in verzekering gesteld. De politie doet verder onderzoek en verwacht de komende dagen... meer verdachten buiten heten dat te kunnen aanhouden... wegens openlijk geweld, ambtsbelemmering... verstoren van de openbare orde en mishandeling. De politie roept een ieder op die hierbij betrokken is geweest... om zichzelf te melden bij het politiebureau Muiden. Het is verstandiger om jezelf te melden... dan dat de politie naar jou op zoek gaat, zo menen zij. En een team van rechercheurs uit Kennemerland is hier inmiddels volop mee bezig. Eén agent heeft aangifte gedaan wegens poging tot doodslag. De politie is erin geslaagd een spugende messentrekker in de kraag te grijpen... die zondagmiddag spullen uit een supermarkt aan het Soendaplein wilde stelen. De dief werd in de supermarkt betrapt door het personeel. En toen de medewerkers de verdachte op zijn actie wilden aanspreken... trok deze een mes... Met bedreigingen naar het personeel verliet hij de winkel. De oplettende medewerkers renden vervolgens achter de dief aan... en ook agenten waren de man inmiddels dankzij de politiehond op het spoor. De verdachte verschuilde zich op de begraafplaats aan de Schoterweg. Toen hij via de bosjes over het hek wilde klimmen werd hij gespot door een agent. Deze kreeg van een voorbijganger een fiets mee en zette de achtervolging in. Aan de generaal-Coronierstraat werd de dief uiteindelijk door de fietsende agent overmeesterd. De man was echter niet blij met zijn aanhouding... en liet dat merken met een fluim in het gezicht van een van de agenten. De verdachte kon hierna rekenen op een verblijf in de cel. De politie in Noord-Holland doet onderzoek... naar een aantal recente schennisplegingen in Amuiden. Op dit moment hebben twee personen aangifte gedaan... en voor dit onderzoek zijn extra politiefunctionarissen... en rechercheurs ingezet. Zowel opvallend als onopvallend wordt er extra gesurveilleerd. Politie en openbaar ministerie distancieren zich nadrukkelijk... van de compositietekening die een opdracht van RTV Noord-Holland... is vervaardigd en gepubliceerd. Een compositietekening is een zwaar opsporingsmiddel... waarmee een forse inbreuk op iemands privacy wordt gemaakt. De politie zet compositietekeningen alleen in die gevallen in... waarin men zeker is van een juist signalement en wanneer andere middelen niet hebben geleid tot de aanhouding van een verdachte. Daarnaast is voor de publicatie van een compositietekening... ook altijd de toestemming van de officier van de justitie vereist. De publicatie van de compositietekening door RTV Noord-Holland... die inmiddels door vele andere media en op social media is overgenomen... kan ertoe leiden dat totaal onschuldige mannen die lijken op de man op de tekening... onterecht worden aangezien voor de verdachte met alle mogelijke schadelijke gevolgen of zelfs gevaarlijke situaties van dien. Inmiddels heeft de compositietekening ook geleid tot het plaatsen van foto's... en adressen van mogelijk verdachten op social media. Dat is een zeer onwenselijke situatie. En het zal duidelijk zijn dat eigenrichting in welke zin dan ook... niet zal worden getolereerd. De politie verzoekt getuigen of slachtoffers met klem... om contact op te nemen met de politie via 090088... 4. En mocht u de schennispleger, schennispleger zien, schroom dan echter niet om het alarmnummer 112 te bellen. Inmiddels is de rennen de rukker, zoals hij wordt genoemd, al acht keer gesignaleerd. En het is een wonder dat hij het nog steeds trekt. Dit nieuwe Susken Wiskenboek al gezien? Ja, heb ik gezien. <lacht> We gaan over naar het weer. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden in het oosten... tot 25 graden in die gebieden waar de zon geregeld schijnt. De wind is zwak tot matig en komt uit de meest westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het overal droog... en zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Op veel plaatsen wordt het nevelig... En lokaal kan er mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen rond 15 graden. Er staat een zwakke wind overwegend uit een zuidwestelijke richting. Tot zover het weerbericht. Een was dat. Dat nummer dat uh, heet. Uh, T. Uh, nee, uh, hè? Les I Know, ja. Onmerkelijk oh, dat het maandag is vandaag. Maar mag, mag dat normaal niet, hè? ik dit. Tomorrow be rain So I'll follow the sun Dat waren de Beatles. Ja, ja, gezellig. I follow the sun. Ik loop de zon achterna. Ja, dat kan je doen natuurlijk. Dat is hartstikke handig. kind of lover Brownie Dutch hey to the mom This is Nick Milvey Softly now in the evening dusk a woman is singing to me she takes me back The feast of my years until I see a boy a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo, -de -cuckoo, cuckoo, -de cuckoo, singing cuckoo, -de cuckoo. cuckoo, -de -cuckoo. Listen to me, son. I'll tell you why your father's strong. 'Cause he can still say every single day he's yearning to belong, Despite spite of myself and all of these nursery songs. My heart beats with a ceaseless longing, of a yearning to belong. Kukuruku, kukuruku, singing kukuruku. To the melodies of childish days, are upon upon me, and they take me back, back down the river. They keep leading me oh they lead me till I see the door of my mind and this cause. Down in the flood of remembrance And I weep like a child for the past Singing cuckoo to cool Cuckoo to cool Singing cuckoo to cool Ja, we gaan dus langs van ons meenemen naar het uh, nieuws en het weer van 1 uur met die Almer Brothers Bond band met Jessica. Tot zo dus.